Maria Sharapova mag niet meedoen aan de open Franse tenniskampioenschappen. De toernooileiding van Roland Garros geeft de Russin geen wildcard. Sharapova won het toernooi in 2012 en 2014. Wegens het gebruik van meldonium werd ze 15 maanden geschorst... en keerde begin deze maand terug op de baan. Veel organisatoren boden haar ondanks haar lage ranking een wildcard aan... maar Roland Garros dus niet.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 Goedemorgen, mijn naam is Jeroen van Sluisdam en u luistert naar CFM Jazz. En wat een mooi nummer om mee te beginnen. De winnaar van het Songfestival gisteren zei het ook... muziek is om te communiceren en vooral om een gevoel uit te dragen. En Dit nummer heeft dat, uh, heeft dat ook. Het nummer heet Body and Soul. Uh, het komt van het album van James Morrison, A Fine Bromance, uit 2015... James Morrison, een uh, Australische multi-instrumentele uh, jazzmuzikant. Hij is uh, heel erg bekend uh, voor zijn trompetspel... maar heeft ook veel gedaan op sopraan, uh, sax, alt-sax, tenorsax, klarinet... en nog een aantal instrumenten. Hij werd uh, vergezeld door Marian Petrescu. Marian Petrescu is een uh, Roemeense jazzpianist, geboren in 1970... Hij heeft al vanaf zijn vierde op de piano gespeeld en woont tegenwoordig in Finland. Leuk detail is dat beide inmiddels een, een eigen uh, jazzschool hebben... waarin zij andere muzikanten opleiden. Ik ga verder met een uh, ander heel mooi nummer. Dat komt van het album van George Robert en Kenny Barron. Dat album heet Peace. Uh, het is uit 2003. George Robert is een uh, Zwitserse saxofonist... Hij uh, is erg bekend in Europa en uh, Azië. En Kenny Barron is natuurlijk een uh, fantastische pianist. U gaat luisteren naar het nummer Soul Eyes van George Robert en Kenny Barron. No, mm -hmm. We luisterde naar Soul Eyes van George Robert en Kenny Barron... een live nummer van hun album Peace uit 2003. Ik heb nog een geweldig mooi nummer liggen. En dat is een nummer van uh, Miles Davis. Het nummer heet Circle. Het komt van het album Miles Miles uit 1966. En Miles Davis wordt vergezeld door Wayne Shorter op de Noorsax... Herbie Henkel op piano, Ron Carter op dubbelbas en Tony Williams op drums... Het is het, hun tweede album van het Miles Davis Quintet en het is een uh, prachtig album. Gaat u luisteren naar Circle. was voor mij ook niet te verstaan wat uh, Miles Davis daar, uh, daar zei. Miles Davis met het nummer Circle. We gaan verder met Kenny Burrell, een Amerikaanse jazzgitarist... inmiddels 85 jaar, um, heeft alle grote uh, meegemaakt in de muziek... en met hun samengewerkt. Hij um, heeft inmiddels uh, al enige tijd... En, en enige tijd is een jaar of uh, uh, 30, 40 alweer... Een, um, een leerschool op uh, UCLA, UCLA, Amerikaanse uh, uh, Universiteit. Uh, waar hij uh, muziek doseert. En waar hij onder andere les gegeven heeft aan Gretchen Parlato in Kamasi, Washington. U gaat luisteren naar zijn album uit 1959. Dat heet All Night Long. Met het gelijknamige uh, nummer: Kenny Burrell. Kenny Burrell met All Night Long. We gaan verder met Lou Rolls. Lou Rolls staat natuurlijk bekend om zijn geweldige soulnummers... maar heeft ook in zijn vroege jaren veel jazz en blues gedaan. U gaat luisteren naar Nobody But Me, gearrangeerd door Benny Carter... I've got no chauffeur to chauffeur me, I've got no servant to serve my tea, but I'm as happy as a man can be, cause I've got a girl who loves nobody but me, I don't own stock in no stock exchange, I don't hold claim to no real estate, but I'm not living life in vain because I've got a girl who loves nobody but me and every time my sweetie goes walking down some sunny street, she always sets the whole town to talking cause she's a genuine Venus, from her head down to a beat I don't rank high society I don't possess a PhD but I'm all set confident to believe because I've got a girl who loves nobody but me now I know She always sets the whole town talking Cause she's a genuine Venus from her head down to her feet I don't rate high in society I don't possess a PhD Now I'm all set confidentially Because I've got a girl who loves nobody but me now She don't love nobody but me She told me she'd give me all of her love And ever, ever leave me She don't love nobody but me I know nobody but me No nobody, nobody but me She don't love no Smith, nobody but me met nobody but me deze week uh, viel mijn oog toevallig op de bioscoopagenda. en toen zag ik dat er een uh, film over uh, Django Reinhardt uit is gekomen. Django Reinhardt, een um, ja, wereldberoemde uh, jazzgitariste ook. Hij is geboren in België. Hij heeft um, uh, met zijn familie rondgereisd. Hij komt uit een Zigeuner-familie. In um, 1928 uh, werd hij zwaar gewond bij een brand in zijn woonwagen. Uh, zijn, uh, zijn linkerbeen moest geamputeerd worden. Hij miste twee vingers van zijn uh, linkerhand. Maar hij is toch verder gegaan met muziek. Hij heeft uh, zichzelf opnieuw muziek leren spelen, want hij kende het vroeger al. Hij heeft eigenlijk zichzelf uh, muziek leren spelen zonder dat hij uh, muziek kon lezen. Want hij kon niet schrijven of lezen. En in Parijs kwam hij in 1934 de violist Stefan Grappelli tegen in een nachtclub in Montparnasse. En deze twee hebben samen um, Hot Club de Frans opgericht. Een uh, combinatie van uh, louter snare instrumenten viool, solo gitaar, slaggitaar en contrabas. En daarmee zijn ze heel succesvol geworden in Frankrijk... maar ook in Amerika. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak... is Stefan Krappelli naar Amerika gegaan en uh, Londen. En uh, Jan Reinhardt is in Parijs gebleven... De film gaat grotendeels over uh, Django Reinhardt en vooral over zijn leven in uh, en rondom Parijs en gedurende de Tweede Wereldoorlog. Waarin um, Django Reinhardt eigenlijk uh, als lieveling van de Duitsers um, het, de kampen overleefd heeft. En um, ja, gelukkig maar, want daardoor heeft hij veel mooie muziek gemaakt. De film is niet helemaal uh, biografisch, er is natuurlijk het een en het ander in verzonnen. Maar het is waarschijnlijk uh, zeer de moeite waard om uh, te gaan, uh, gaan uh, kijken. Ook omdat zijn, um, zijn muziek daar natuurlijk heel erg centraal in staat. Ik heb voor vandaag twee nummers uitgekozen van, uh, van hem. Het eerste nummer wat u gaat horen is Topsy. komt van zijn album Django Blues uit 1947. En het tweede nummer heet Sweet Georgia Brown. En het komt van een album samen met Stefan Carpelli. En dat album heet Souvenirs uit 1956. Django Reinhardt. Jango Reinhardt met Stefan Gravelli. We gaan verder met een, uh, met een andere uh, uh, muzikant. Ook een Franse muzikant. Een Franse jazzpianist. Zijn naam is Bernard Pfeiffer. Hij uh, is bekend geworden eigenlijk... toen hij met Django Reinhardt begon op te treden... in begin jaren 50. En hij is vooral bekend om zijn uh, geweldige pianospel. Sp uh, spel. Gaat u luisteren naar Slow Burn van Bernard Pfeiffer van het album Jazz in Paris... Dat was Bernard Vijver. We gaan verder met uh, J.J. Johnson... een uh, trombonist... Um, met vele groten samen gespeeld. We gaan luisteren naar zijn nummer Undecided. Het komt van het album J is for Jazz uit 1956. Hij wordt vergezeld door Bobby Jasper op de Noorsax... Hank Jones op piano... Tony Flanagan op, uh, ook op piano... Wilbur Lidl op bas... Percy Heath op bas... en Elvin Jones op drums. J.J. Johnson... En die zeiden het. DJ Johnson met Undecided. Ik ga verder met een uh, nummer van een uh, aantal hele grote artiesten. Ray Bryant, Arnold Kop, Alan Dawson, George Duvier, Buddy Tate, Eddie Clean Vincent. In 1978 hebben zij uh, twee dagen lang een uh, enorme jam sessie gehouden in uh, Sandy's. En daar zijn een aantal albums opgenomen. En dit is er een van, Live at Sandy's. En u gaat luisteren naar een nummer dat heet September Song. Het is het laatste nummer voor het eerste uur van CFM Jazz. En zo direct weer terug met nog veel meer mooie muziek. Blijf dus vooral uh, uh, luisteren, want er komt nog veel meer moois. September Song. <tied>